Op een aantal plaatsen in Frankrijk zijn glasvezelnetwerken gesaboteerd. En Parijs is niet getroffen, weet correspondent Frank Renoud. Ja, op zes plaatsen in Frankrijk zijn opnieuw inderdaad sabotageacties uitgevoerd. Niet bij treinen dit keer, maar inderdaad bij installaties voor telefoon- en internetverkeer. De kabels zijn daar doorgeknipt. Dat is vannacht gebeurd, verspreid over het land. Onder andere ten noorden van Parijs, maar ook vlakbij de Middellandse Zee. Onduidelijk wie dat heeft gedaan en waarom. Het heeft in ieder geval geen impact gehad op de Olympische Spelen, weet weten wel. Wel impact op bewoners natuurlijk... Veel mensen bij wie de vaste telefoonlijn is uitgevallen. De Franse politie en het leger houden rekening met nog meer acties tijdens de Olympische Spelen. Bij een Israëlische droneaanval in Libanon zijn twee doden gevallen. Dat zegt het Libanese staatspersbureau. Een aantal Hezbollah strijders zou erbij om het leven zijn gekomen. De spanning tussen Israël en Libanon loopt steeds verder op. In een gebied tussen beide landen kwamen zaterdag 12 jongeren om het leven bij een raketaanval. En Israël geeft Hezbollah daar de schuld van. In Helmond wordt nog steeds druk gezocht naar een ontsnapte cerval. Dat grote katachtige dier ontsnapte anderhalve week geleden. En sindsdien ontbreekt ieder spoor. In Lexmond in Utrecht was er eerder ook al een cerval ontsnapt. Maar daar is hij wel weer teruggevonden. En Heineken heeft het afgelopen kwartaal wereldwijd iets minder bier verkocht. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt de Heineken -baas. Met name in de maand juni, waar we toch hadden gehoopt op een positief effect van het EK... Uh, ja wordt het weer helaas toch uh, ja, een stuk minder. Ja, wat ook meespeelde was dat Pazen dit jaar erg vroeg viel. En dat extra verkochte bier is dus niet meegenomen in het tweede kwartaal. En met de verkoop van 0,0 bier ging het afgelopen kwartaal wel lekker. Want in de eerste helft van het jaar werd 14% meer alcoholvrij bier verkocht. Het weer en nog. Ja, prima weer voor een pilsje. Veel zon, een strak blauwe lucht bij maximaal 28 graden. En de komende dagen eigenlijk meer van hetzelfde. Droog en zonnig en het wordt iets warmer elke dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En wie zijn er we? Nou, ikzelf en Benno Veugen. En Rob Harm. Hallo, een goedemiddag, een goede... goedemiddag, Benno. Ja, Robby, daar zijn we weer. Joh, fijn en niet te... te horen. Ja, ja, en niet zonder reden natuurlijk, want uh, ja, het, het, hoe dat allemaal weer gegaan is, dat is zo leuk. En dat ga ik dan ook niet vertellen, want dat is zo leuk. En, uh, maar vanmiddag een vol programma natuurlijk, met gasten aan tafel...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 Thank you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 Maar goed, uh, en, uh, dat komt dus allemaal via de westelijke windstroming. En daardoor kan deze rook een uh, enorme afstand uh, afleggen. En nou, helemaal tot Noord-Holland aan toe. Oké, okay, nou dankjewel Benno. Ik geloof je. En daar gaat ook uh, de nieuwe uh, single van uh, Douwe Bob over. Hier is je met I Believe.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 The witches tricked me with her tales of fame and golden and medals Enough to fool this bastard prince And then I saw you in your red dress You were bored and lonely Tired of following the rules And we've been dancing through the fairy tales and made up stories You make me howl just like a wolf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 Maar goed, gelukkig kwamen er ook nog zat andere boten langs... waar wel vrolijk gezwaaid werd en eh, wat er allemaal heel oprechter uitzag. Sommige landen hadden een heel klein bootje en andere ja. hadden weer een hele grote boot. Leuk is dat, Arne. Oh, en uh, uiteraard had uh, Nederland uh, volgens mij de allergrootste <laughs> ja. en meest dure boot ja. die, uh, die er was. viel wel op in ieder geval. Ja. Maar goed, het achtersteven dat, uh, dat werd nog gegund aan een ander klein team. Dat was wel uh, heel aardig van ze.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 A9 van Diemen richting Alkmaar, knoop het Hollendrecht, is het plus zeven minuten aan rijstijd En uh, bij Amstelveen richting Alkmaar ook uh, plus dertien kilometer. En uh, ja, dat is vijf kilometer en stilstaan, stilstand, verkeer, oh, zo, zo aan ja. stilstaan. is ook zo koleren hekelaar als je stilstaat. Want dan denk je van, wanneer is deze ellende afgelopen? En zo met het warme weer is het allemaal drie keer niks. Nee, dat je die ramen van je auto moet afplakken... weet je wel, om de een beetje... Ja, ja precies. Ja. Zo ging het vroeger in ieder geval. Tegenwoordig zet je de airco gewoon aan. Ja, ja, ja. En dan en ben je kom... lekker cool. En komt het rode kruis nog langs met een flesje water. Ja, ja, inderdaad. En als <lacht> nou... het koud is, dan krijg je een dekentje. Maar ja, ja, dat ja, ja, komt ja. van de winter wel weer. Ja, ja, precies. Nou ja, we hebben het over de warmte. Dat kan ook consequenties hebben voor je elektrische fiets bijvoorbeeld. Jazeker, ja. En daar weet Jeffrey Kopers alles van.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 Oh, WAPPER WAPPER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 wil je eigenlijk niet hebben, want daardoor kan een chemisch proces, dat noemen wij een thermal runaway, uh, plaatsvinden. Ja, en uh, ja, dan gaat die van binnenuit door de hitte branden. Ja, dus laat hem op uh, overdag en kijk in je instructieboekje van hoe, laar, uh, hoe lang duurt voordat mijn accu vol is en haal hem daarna ook uit te laden. Ja. Zeggen. En, en dan nog liefst in, in de buurt van een rookmelder.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 Uh, van Daniel Lorus. En uh, die komt natuurlijk uit uh, Drenthe, uit uh, Erika, dat uh, plaatsje. <laughs> en dat is Zuid-Oost-Drenthe. Ja. Zuid Kom je daar in de buurt of niet? Nee, daar zit ik toevallig niet in de buurt. Okay. Maar ja, het is wel een mooie plaats. Kijk, kijk, kijk. Oh, je kent nou, het. Oh, leuk. Ja, we gaan hem draaien. Dankjewel. Je Jeffrey, okay. dankjewel hè. wel. Fijne vakantie. Fijne Dag. dag. dag. Samen ga ik een vrienden aan In Amsterdam met alles door mijn schnaal En als dan de kast Zo dan fiets ik door Want ik wil alweer dat ik wil alles zien De laatste mooie dag van de jaar misschien een Alhoewel met de winter dat het jongens mooi kan wees Ik wil alweer dat de de je het beter vind Wat achterop het veld zo, je, vee, vieden, dat maakt graag weer Aankees of fietsen en een beetje slim Dan giet het alles vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard? Ja, nee. Ik sta hier in de kieken bij kamer, En ik sta hier in mijn denk, wat staat nou, toen links of rechts ik, ik, ik wil alweer, dan heb meer. Ik kan hek niet neulig van de kennis Ik dadelijk ik ga de weer terug in dit Ik wil alweer, dan een baan verpas. Dat er zo vies en de weg niet van mijn band, nee, ik heb, jij neemt het klaar. Tijd Een stukje aan de hier en die. En achter soeze bars en een donker muziek. Dat wist ik toen, want ik niet sneeuw. De liep van daar van zullen. Wie daarmee wacht, Wie durft mij Wie daarmee wacht, van daaraf? de voor Vindelijk heb jij niks te klagen. woorden van uh, Jeffrey, pas op hè, met uh, de elektrische fietsen en uh, warmte en dergelijke. Want voor je het weet, dan, uh, dan uh, vliegt uh, de boel in brand. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, uh, Benno. Nee, en, en, en al die andere 25 accu's die je nog in je huis hebt. En, uh, ja, en hij vertelde het, he? oh, Gemiddeld, Wat, hè. Gemiddeld. Heb jij dat idee dat je zoveel uh, in huis hebt? Nee. Nee, ik nee, ook nee, niet. Nee, nee, ik zou het, ik, ik, Maar ik ga het allemaal natellen, Dat uh,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 Maar sta, strandganger weet van niets. Nou, dat, dat ging dus over dat zeeschuim. Dat mag dan rijk zijn aan eiwitten. Eh, als je het binnenkrijgt, is het toch wel echt wel gevaarlijk. Ja, het ziet er eh. altijd zo smerig uit. Ja, ja, ja. Dat weet ja. ik nog van uh, toen ik een klein roepje was. Een <laughs> klein robje... <Ja. laughs>